Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag op de westelijke Jordaan-oever zijn twee Israëliërs om het leven gekomen. Het zou gaan om een vader en zoon. Hun auto werd onder vuur genomen door iemand die langs de kant van de weg stond. Vermoedelijk stond de schutter te wachten tot er een Israëlische auto passeerde. De Israëlische politie is bezig met een grote zoektocht om de dader te vinden. De aanslag werd gepleegd in de buurt van een Joodse nederzetting bij Hebron. Dat is midden in Palestijns gebied. Er zijn berichten dat het Iraakse leger de stad Ramadi heeft heroverd op IS. Het leger zegt dat Ramadi van alle kanten is binnengevallen nadat het al maanden was omsingeld door de regeringstroepen. Of het bericht klopt is niet zeker. Lokale bestuurders en de politie van Ramadi ontkennen dat IS de stad heeft moeten prijsgeven. Het lijkt wel zeker dat Koerdische strijders de stad Sinjar hebben ingenomen. Die was ruim een jaar in handen van IS. In Frankrijk worden sinds vandaag weer grenscontroles uitgevoerd. Het land doet dat vanwege de internationale klimaattop... die eind deze maand begint in Parijs. Iedereen die naar Frankrijk reist moet een identiteitsbewijs kunnen laten zien. Vooralsnog gaat het om mobiele controles die steekproefsgewijs worden gehouden. Maar een paar dagen voor de top wordt iedereen gecontroleerd. Volgens het Schenger-verdrag mogen landen tijdelijke grenscontroles invoeren... in bijzondere situaties. Nederland deed dat bijvoorbeeld rond de nucleaire top vorig jaar in Den Haag. Voormalig BBC-presentator Jeremy Clarkson wordt niet alleen vervolgd voor mishandeling, maar ook voor racisme. Dat blijkt uit de aanklacht tegen hem. Clarkson verscheen vandaag voor de rechter. Hij zou tijdens de opnames van het autoprogramma Top Gear een producer hebben geslagen en uitgescholden, omdat de catering volgens hem niet deugde. De presentator zou daarbij ook racistische opmerkingen hebben gemaakt. Clarkson werd na het incident ontslagen en maakt nu een autoprogramma voor een andere zender. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land die gepaard kunnen gaan met hagel, onweer en zware windstoten. Ook vanavond en vannacht nog buien. En in het weekend blijft het onstuimig met veel wind en regen. Dit was het NOS journaal. Dit is John van de ANWB. Vanmiddag en vanavond moet het verkeer rekening houden met een zware windstoten en veel regen- en hagelbuien. Op de A1 richting Amsterdam, daar staat tussen meer en Kloopendiemen 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor zijn bij Kloopendiemen twee rijstolken dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Roodrijs 5 kilometer. En op de A20 in de richting Hoek van Holland, daar staat bij Moordrecht 2 kilometer door een ongeluk. De linker ook is daar dicht.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 deze week in de New York Breakdown, breakdown hebben we 9 stijgers, 9 zittenblijvers, 19 dalers. Ik weet niet of het uh, 999 negen, negen. Als je briefje onderuit staat, de 666. Nou ja, het is vrijdag de 13 dan mag het. En uh, drie nieuwe binnenkomers. Kling Gondam, Maroon 5 en Nathalie LaRose met uh, Somebody. This summer's gonna hurt like a motherfucker en Refire restart the game zijn uit de lijst verdwenen. Nieuwe binnenkomers zijn Zara uh, Larsen, Justin Bieber en Coldplay. Welke plaats gaan staan, dat uh, ga ik jou straks vertellen.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 Op vrede, okay, niet betrouwbaar, maar wel origineel Op drie vorige week alle helden Samen met Jean-Franck en Alain Jay met Shades of Grey Op nummer twee Sigala met Easy Love En je kan er niet meer bijna omheen Adel met Hello stond op nummer één En deze week beginnen we met de nummer veertig What you wanna do baby Where you wanna go I take you to the moon baby I take you to the floor I treat you like a real lady No matter where you go, just give me some time, baby. As you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours 'til the night is ours and back with you. This is right here is my time. Deze week met de New York Brown in de Five More Hours. Deze week zijn ze één blazer gezakt in hun 23 ste week. Na een mooie 40 ste plek. Dus met 5 More Hours zijn ze de lantaarnendrager van deze week. En als ik zo keek vanochtend, was het best wel mooi weer. In het begin van de middag, nou alleen niet meer. Maar ik hoop dat het van het weekend een beetje mooi blijft. Want Sint komt er weer aan, hè? in my dreams,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 Dit uh, weekendavond, uh, morgen in Nederland en uh, zondag hier in Zandvoort... is dat ik Sinterklaas wel heb gesproken. En een uh, klein bericht heb, uh, in laten spreken voor iemand... Uh, maar daar uh, straks over meer. Dit is nummer 39, Adam Lambert met A Ghost Town. Wij gaan snel door met de nummer 36 van deze week. Die is in handen van Immediate Dragons met I Was Me... I ain't a heart. Maurice Mulder...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 Even spieken, want volgens mij ging hij er zelfs vorige week uit. Dat zou best heel goed kunnen, hoor. Ik hou er niet allemaal 100% bij. Ja, vorige week is hij eruit gegaan naar zes weken lang in de lijst. Maar nu is ze weer in de lijst gekomen met een andere plaat. En die plaat heeft ze niet samengemaakt. Ze heeft samen met de Brit M. Nek gedaan. M-N-E-K. Ik denk dat het M. -Nek is. En... Uh...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 Feedback. Deze hey, waren van de week bij uh, RTO Late Night uh, op televisie. Ze komen naar de Zigarde toe. Ik heb het over 5 seconds of zo, deze week op uh, 31. My girlfriend bitching is Dan staan ze dus uh, in zo'n uh, hotel, in zo'n uh, televisie studio van het hotel. En uh, dan zijn er echt honderdduizenden schreeuwende meiden eromheen. En dan mag er zo'n meisje wel een uh, vraag stellen aan ze. En die komt bijna niet meer uit te worden als dus er zo ertussen staat. Geweldig. Five Seconds of Summer is dit met Cheese Kynes. Hard op uh, 31 deze week hier in de Euro Breakdown. En uh, volgend jaar, dus ergens, uh, zijn ze in het uh, Ziggo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 In de eerste week staat op nummer 33 Zara Larsson samen met MNEK met Never Forget You. 32 Mika Staring at the Sun. En 31 Five Seconds of Summer met is She's Kind of En op nummer 30 vinden we dan de weekend met The Hills. De, de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaien nummer 29 nu, dat is Jess Glynn met Hold My Hand. Standing in a crowded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 Het er in ieder geval over en kijken of ik de boodschap dan van uh, Sinterklaas kan uh, doorgeven aan uh, degene die ik nou opbel. moet hij wel opnemen natuurlijk. Hoi. Hey. Kadootje voor je. Sinterklaas heeft wat uh, ingesproken voor je. Beste Daniel. En ze zingen er ook nog bij, hè, de Pietjes. Ja. vieren, het wordt een want elk jaar maakt hij ons weer Echte gefeliciteerd, The Euro Breakdown. Gefeliciteerd, Daniel. Dankjewel, dankjewel. Hoe is het nou? Ja, goed hoor, ben je druk? Juist ja, het druk? Ja, gezellig op mijn werk. Oké, okay, ja, je bent vandaag jarig en jij niet alleen, hè? Nee. Samen met je zus. Ja, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel, Hoe oud ben je geworden?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 horrible. It came without fear A month turned into a year I wasn't expecting that I thought love wasn't meant to last Honey, I thought you were just passing through If I ever get the nerve to ask What did I get right to deserve Somebody like you expecting that Oh, isn't it strange how a life can be changed in the flicker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 De prachtige zinger van J Jamie Lawson, expecting that. Wasn't Expecting Dead, deze week op een uh, mooie 25ste plek. Vorige week nog op uh, 28. En ervoor hoorde je Avicii met uh, For A Better Day op een 27ste plek,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 is op Spotify inmiddels 526 miljoen keer afgespeeld... en passeert daarmee Thinking Out Loud van Ed Sheeran... dat de vorige recordhouder was. In de top 5 van de meest gespeelde nummers aller tijden bij de streamingdienst... vinden we Omi met Cheerleader op een mooie derde plek... Bruno Mars met Uptown Funk op een vierde plek... en Hosea Take Me To Church op een vijfde plek. De eerste Nederlander die we in de lijst tegenkomen is Mr. Prop met The Waves...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 Deze week op 22. So don't be so hard on yourself. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing. was not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 Jazz Glynn met Don't Be So Hard on Yourself op 22 deze week in de Your Breakdown. En ik snap eigenlijk nog steeds niet waar die uh, muzikale met zo uh, voor is. Ik denk dat de drummer gewoon even wou uh, uitsloven of zo. Vorige keer zei ik het al, dat was Sjoggledijf hier uh, net in de studio. Waar draaide ik de nummer het tweede uur. Ik denk, Sjoggledijf, uh, geef even een solootje weg. Maar ja, dat is niet altijd zo, hè. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder Laatste nummer van dit uur dan, de nummer 20 Die is in handen van uh, Shawn Mendes Met Stitches I thought dat ik been hurt before But no one's ever left me quite this sore Your words cut deeper than a knife